vertelde het je al het vorige uur dat we zouden beginnen met After Tea en uh, deze dus. Not just a flower in your hair. Ah, en zo hoor je een, een gek soort stereo, tenminste als je stereo luistert dan is het wel een beetje gek. De stemmetjes links en uh, de instrumenten links. Geen gehoor eigenlijk. Maar ja, zo ging dat wel vroeger. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan je oren vertroetelen tot 12 uur met lekkere muziek. En straks ook een uh, reportage van Jeroen van Gent. Want dat is, dat hoor je zo meteen hier allemaal in de show. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning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 Everybody talks about a new world in the morning, a new world in the morning never comes. And I can feel in you tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about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 Van deze muziek word je gewoon vrolijk, of je wil of niet, toch? Toontje lager, stiekem gedanst uit 1983. En oh, het eeuwig vrolijke gebeuren van Roger Whittaker: A new world in the morning. Dat zou iedereen wel willen, hè? Vredelievend, mooi, de bloemetjes mooi bloeiend. Altijd wolkenvrije hemel, mooi zonnetje enzovoorts. En iedereen even aardig. Ja, dat dus. Uh, maar dat zit er, vrees ik, helaas uh, niet in. Helaas, helaas, Pindakaas. Muziek van Marlène Farmer. Désenchanté. Een mooi uit 1999 alweer. Hierbij, Go FM. Emerald. In de oude ja, versie kun je eigenlijk niet zeggen, want het gaat natuurlijk over een vrouw. Maar uh, ze heeft tegenwoordig een hele andere identiteit aangenomen en is weg van dit soort prachtige muziek. En ze kiest haar eigen pad. En misschien ook maar goed ook. Dat is altijd goed voor een artiest. Wake up Romeo. Een uh, mooie van een paar jaar geleden intussen. En um, ja, Milena Farmer met Deschanté. Lekker disco nummertje. Straks een uh, reportage van Jeroen Vergent. Ik had het al er even over. Uh, hij gaat het hebben over. Bent u wel eens opgelicht? Want er zijn allerlei oplichtingspraktijken op internet aan de deur. Overal eigenlijk ligt uh, oplichting op de loer. Maar bent u daar wel eens slachtoffer van geworden? Straks hoor je uh, ja, die vraag aan uh, de mensen op straat gesteld worden. En hun antwoorden ook. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even iets moois van uh, Charles Aznavour. Esperanza, Esperanza, le bonheur dans nos cœurs suit son cours. Esperanza, esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Et dans mon cœur, il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves. Et pourtant, au lieu de louer la providence, Et cette chance bien à l'avance, Tu veux savoir si plus tard je serai de même, Mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, Oublie tout pour aimer, Vis le moment qui vient, Et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous Qu'importe, c'est la vie, Je ne connais en tout que ce cri. Espérance, espérance, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Espérance, espérance, et l'espoir est en nous, mon amour. Cesse, chéri de te tourmenter, de te torturer. Tu t'inquiètes, à quoi bon Car ces pensées qui te font du mal me semblent anormales. Tu te ronges. Sans raison, crois-moi, oublie pour toujours ce qui te tracasse et tes angoisses car le temps passe Et ce qui est perdu jamais ne revient rire Mais sans rien dire il se retire Tu vois, moi je prends jour aux lueurs de ton cœur Tout temps de notre amour le meilleur Ne sachant si demain peut donner du nouveau J'ai confié mon destin à ce mot Esperanza, esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza et esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour.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 Dan kijk ik in mijn achterspiegel en raad nu eens wat ik zag. De tut in een super Porsche met een boete van een fixed bedrag. En de tut zei meneer, kijk dat bord dat daar staat en luister nu wat ik zeg. Dat is niet de maximumsnelheid, dat is het nummer van.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 Cornelis Vrijswijk hier in de show bij GoFM. Op deze zondagmorgen. Bakker de baksteen en daarvoor. Charles als daarvoor met Esperanza. Zo mooi. Ook weer die Franstalige muziek. En daarom draaien we dat natuurlijk op de zondagmorgen van GoFM. Um, in een ogenblik, dus Jeroen Verget. Maar ik heb hier nog iets lekkers klaarstaan van Vanessa. Ja. Die vrouw die heeft ook wat prachtige hits gehad, zou je kunnen zeggen. Iedereen sprak er schande van of uh, deed er afkeurend over, maar ik niet hoor. Ik vond het allemaal wel leuk. Hier is ze met Obsession. was ooit de echtgenote van een bekende platenbaas, toen er nog platenwinkels waren en zo. Ja, zo is ook alweer een eeuwigheid geleden en ze deed leuke dingen met muziek. Niet heel veel hoogdravend, maar gewoon wel gezellig. Joh daar hier in Obsession. We hadden het dus over Vanessa. Tijd voor de ja, reportage van Jeroen van Gent. Ik kondigde het al aan. Hè. Zijn vraag is natuurlijk bekend. Um, ja, bent u wel eens bedrogen? Bent u wel eens uh, opgelicht? Ja, middag mevrouw, ik ben van de radio. Mag ik soms dat vragen? Heel kort. Het gaat om. Kom je niet hier vandaan? Nee, nu toevallig niet. Vaak, vaak wel over oh. politiek of dat soort dingen. Nee, deze keer is de vraag: bent u wel eens opgelegd? Bedrogen? Op de een of andere manier. Kan heel klein ja, zijn. Jazeker, ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Wat is het? Wat was het? Ik hoef geen details te noemen. Oh. Globaal. <laughs> nou, dat je geld aan iets betaalt was uiteindelijk niet voor hetgeen gebruikt wordt wat men zegt waar het voor gebruikt wordt. Oké, okay. uh, een, een, co een collector okay, of een ja, iets, ja. Ja, iets in die tracht. Ja. Ja. Was het zomaar aan de deur of zo? Of ja? Nee, niet zomaar aan de deur. Nee, nee dat was uh, zeg maar onleid, maar wel een bekende die dan zegt, nou je kent iemand, dat is leuk, dan moet je even vragen. Via, via gaat het dan en uh, uiteindelijk... Uh, dat leek het leek een goed helemaal... doel, maar dat was dat het Het leek de... een goed doel, ja, ja, voor die persoon zelf denk ik, oh. ja, ja, ja.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 Ja, dat is ja, dat, dat ja, ja, oplichting. Ja, ja, ja, dat is dus uh, zuiver. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, Was het nog een, uh, ja, een groot verlies, groot bedrag viel mee? 50 euro, denk ik. Ja, het kan erger. <laughs> ja, het kan erger. <laughs> een keer uh, een, um, een, een foutieve afschrijving. Dus het, uh, skippen, van mijn, uh, het skippen van mijn pasje, een oh. aantal jaren geleden.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 het zou grote gevolgen hebben, maar u zag ermee. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik voelde me nou, Dan Had u weet ik veel, een lap van 100 euro kunnen toeschuiven ofzo? Hij had het aangeboden. Ja, Hij had 1000 oh. duizend duizend euro schadevergoeding oh. onderhand. Uh -huh. Vier advocaat. Maar dat heb ik toen geweigerd. Stom natuurlijk, want ik dacht, ah, niks aan de hand. Ik sta voorkomen met mijn recht. Niet weten dat ze zo'n trucje uit zouden halen, want ik vond het gewoon een truc. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Always be there. bij dit nummer, weet je het nog? Uit het eurovisie Songfestival van een uh, ja, half jaar geleden ongeveer. Hè? Kalush uh, Orchestra en Stefania. Vooral met die fluit, dat was geweldig dat showtje. Ja, daar moest ik wel erg om lachen, misschien jij ook wel. Um, verder worden hier de Spice Girls. nou Daar hoef je niet mee te lachen. Daar ga je van lachen, vanwege de schoonheid. Zeker ook uh, als het om de muziek gaat. Say you'll be there. Hier bij de zondagmorgen van GoFM. God is alweer bijna kwart voor twaalf hier bij GoFM. Wat schiet de tijd op? Tijd voor muziek van Stevie Wonder. Oh, just wait aloud Walk tall, walk straight Spit the world right in the eye The stronger the wood, the straighter the eye Wat een mooie herinnering. Ja, ik heb dit nummer al heel lang niet meer gehoord. En misschien jij ook niet. Ik had Leon Cream en een Englishman in New York... aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Fijn dat je erbij was vandaag. En uh, ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Want dan zit ik hier weer rond een uur of tien bij Leven en Welzijn. En het lijkt me dan hartstikke gezellig dat jij er ook bij bent. Ga ik weer plaatjes draaien. En uh, een paar leuke onderwerpen uitzoeken die we dan uh, weer in de show brengen. Ik wens je natuurlijk een hele mooie dag vandaag. Geniet ervan en geniet ook van de muziek en de informatie die we hier brengen bij GoFM, uh, maar ook op onze website www.go-rtv.nl Tot sluit van de show Laura Pausini en Surrender en daarna nog een beetje tol en tol. Mooie week en ook nog natuurlijk eerst een mooie zondag. I can't